en voor wie van voordelig inslaan een sport maakt High protein, drinkjoghurt, aardbei of mango 1 liter voor maar 99 cent Zo, so, sterke aanbieding Ja, lekker hè Fans van voet10. Aldi Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk sloop sloop We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk Dat vinden wij nou ook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 De democraten vinden het dwaas dat president Trump heffingen gaat invoeren tegen Europa. Ze willen die met een wet blokkeren. Om de wet in te kunnen voeren moeten wel een paar republikeinen meestemmen. Trump dreigt met heffingen omdat Europa militairen stuurt naar Groenland, wat hij wil hebben. Suzanne en Freek hebben de popprijs 2025 gekregen. Volgens de jury weten ze als geen ander de Nederlandse bevolking te verbinden... van alle leeftijden en uit alle lagen van de samenleving. Ze krijgen 10.000 euro en een beeld. Eerdere winnaars waren bijvoorbeeld Chesto, de Dijk en Kensington. Ondanks waarschuwingen een dag met veel doden door lawines gisteren in de Oostenrijkse Alpen. Het waren er acht die op verschillende plekken onder de sneeuw terechtkwamen. Bij het laatste ongeluk werden zeven skiers bedolven en konden er vijf worden gered. Drie Tsjechen kwamen om. En in Indonesië helpen meer dan duizend mensen bij het zoeken naar de slachtoffers van een vliegtuigramp waren 11 mensen aan boord. De wrakstukken zijn gevonden, maar de passagiers en bemanningsleden nog niet. Zoeken is moeilijk door het bergachtige gebied en mist. Dan het weer van weer online. Vooral in het noordwesten is het mistig. Verder wordt het vandaag een zonnige dag met weinig wind... en 3 graden in het noorden en 8 in het zuiden. Ronald, dankjewel. Q-verkeerde flitsmeister. Er is uh, geen vertraging gemeld. Wel een flitser op de A12 richting Ede. Let op bij Arnhem bij hectometerpaal 124.4. Hey, morgen, Blue Monday. Daar ga je natuurlijk een hoop over horen op de radio en over tv. Het uh, kan niet anders morgen. Maar ik dacht, laten we even op zoek gaan naar hele leuke, vrolijke, foute liedjes. Ken je een fout liedje om die Blue Monday uh, tegen te gaan? Q -music. Vincent Pronk. Stuur hem dan nu in de app van Q-Music. Ik geef je nog een minuut of vier. Ondertussen Elton John, Dua Lipa. Dit is Cold Heart.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 Hallo aan Jelly Rollback, Music en Holy Water. Hey Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Met je foute been uit bed. Bram, heb je een beetje een lekker weekend? Ja, zeker. Ik ben heerlijk aan het werk. Wat doe je voor werk? Vrachtwagensuur uh, met uh, supermarktbevoorrading. Oh, dat gaat natuurlijk ook gewoon door, ja. Ja. En doe je dat voor de gele, voor de blauwe, voor de, wat heb je nog meer? Groene? Voor de regionale blauwe. De regionale blauwe. Je mag het zeggen. Voor wie, wie rij je? Voor de Hoogvliet. Ah, de Hoogvliet. Hele ja. fijne winkel. Lekker bezig, Bram. En dan vanavond uh, lekker gewoon uh, nog een vrije avond. En morgen weekend? Of hoe ziet jouw weekend dan eruit? Uh, ja, morgen dag vrij en dan weer vier dagen werk. Hé, hey, maar dat is lekker. Jij bent dus vrij op Blue Monday morgen. Ja, dat klopt. Ja, want morgen is het Blue Monday. Het is de meest deprimerende dag van het jaar. Weet je ook een beetje waarom dat altijd is? Niet helemaal. En dat blijkt dus zo te zijn dat mensen hun uh, goede voornemens niet meer volhouden. Het zijn de langere, donkere dagen. Zomervakantie is ver weg. Dus ja, iedereen is een beetje deprimerend. Maar ja, heb jij volgens mij geen last van, toch? Nee, niet echt, nee. Zeker niet met het liedje wat je aanvraagt, want wat wil je horen? Het is altijd lente in de ogen van een tandartsassistent. Ja, maar dat is een lekker positief liedje. Die gaan we even doen, dankjewel. Helemaal top. Werkt ze nog, hè? Geweldig. Yes, bedankt. Met je foute been uit bed...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 by the grace of the morning with the sun arise rise up all and I'll try again so I get Music, ze zijn weer helemaal terug. En zoals de zanger Camille het zelf zei, het voelt een beetje alsof we op vakantie zijn geweest. Ja, Sammieu heeft natuurlijk even een pauze ingelast de afgelopen tijd. Vorig jaar liep het emmertje echt een beetje vol bij Camille. Ze hebben toen alle optredens geskipt, even op de pauzeknop gedrukt. Maar Sammieu is terug en er komt nieuwe muziek aan. Ik heb hier alvast het eerste stukje van nieuwe muziek van Sammieu. Ben je er klaar voor? Daar komt hij. Ja, dan moet je het meedoen. Nou, het klinkt wel prachtig. Dark Before the Dawn, zo gaat hij heten, komt binnenkort waarschijnlijk uit. Nieuwe muziek van Sam Jeu. Fijn dat ze weer terug zijn. Zondagochtend, je bent bij je Music. Damiano David komt eraan. Na Florida, David Getta. Dit is Club Can't Handle Me. You know To make the stock is there as I sure. My eyes were closed. My eyes were low Just getting drunk on pills and portions, craving something more. Traveled Crying, the drugs I've done They never got me high David Beikje Music. Je hoorde de first time. Hey, zometeen hoor je de leukste wekker van Nederland. Dat is niet de wekker op je iPhone. Het is Joris ten haven. Hij speelt zometeen een lekker liedje op zijn draaiorgel. En ik ben benieuwd of jij kan raden welke dat is. Deze is het niet. Maar die hoor je ook zo. Taylor Swift. Hey ondernemer. Heb jij van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen?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 of draadloze oortjes voor mij. Meld je aan op soextras.nl en draai en win. Oké okay, vakantiegangers, wat doen we vandaag? Naar het zweetpad, naar het stroom. En dan vanavond uit eten in het dorpje? Klinkt als een topdag. Bij Eurocamp heb je meer keuze, meer vakantieplezier. Ga naar eurocamp.nl voor de laatste aanbiedingen. Sinweb vroeg Molly hoe het was op vakantie en hoorde dit. gaan we doen?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 Of je hem nou gebruikt als zakelijke auto... of rijk uitgeruste familieauto... je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van 167 euro per maand. Half tien, goedemorgen, het weer van Weerplaza. Het is vandaag een zonnige dag. Lokaal nog wel kans op mist met 2 tot 4 graden. In de rest van het land een graad of 10. En komende dagen droog en aardig wat zon. Wat nou bloemmanee... Q-verkeer door flitsmeister. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel een flitser op de A1 richting Amsterdam. Let op bij Naarden, hectometerpaal 17.8. Q-Music, Vincent Pronk. George Michael komt eraan. En eerst Taylor Swift, de Fedebofilia. q with you. I heard you, on the you see me all as legend has it, you are quite the pyro. You To. Joris! Goedemorgen. Kan je deze ook op je draaiorgels, somebody to love? Nou, dat is wel een lekker nummertje, die oh. moet ik eigenlijk even gaan maken. Even toevoegen aan de collectie. Joris, <tie> Horis! Daar is Joris! U hoorde zijn uh, warme stemgeluid al. Het is Joris Tenhaven! Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Joris. Hoeveel goedemorgen. draaiorgels heb jij ook alweer thuis staan? Uh, acht. Acht draaiorgels. Ja, ja. ja, ja en ze ja, hebben ook allemaal ja. een naam, hè? Ze hebben allemaal een eigen naam, dat klopt. Kan je ze nog even doornemen? <tie> De kindjes. Uh, nou, dan gaan we van klein naar groot. Hè. Dat is uh, dan, uh, ik heb een hofbouwer, dat is een Duitse oogeltje. Uh -huh. De kleine blauwe. Uh, het beestje. En dan krijgen we de grote oogels dus het monumentje. Dolores. Bronkje wil, dat is een Groningen-druigel. Uh, Dolores. Vierkantje. En zonnetje. Het zonnetje ook nog. <lacht> ja, leuke <lacht> namen. Hebben jullie zelf verzonden? Ja, verzonnen? Nee, nee dus uh, sommigen hebben vanuit die historie al naam uh, gekregen. En sommige zijn gewoon uh, verzonnen toen uh, ze gebouwd werden. Wat leuk. En op welke ja. ga je dan nu uh, spelen? Uh, Dolores. Dolores. Het Dolores. is weer tijd voor Dolores. Gezellig. Ja, Oké, okay, Joris gaat een liedje spelen op Dolores. Uh, mocht je weten wat het is, stuur het meteen in de app van Q-Music... want je maakt echt kans op een fantastisch Q-prijzenpakket. Uh, mocht je het weten, stuur het meteen door. Joris, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Is Dolores er klaar voor? Jazeker, zeker. zeker. Ja. Oké, okay, top. Daar gaat hij Geeft er een slinger ja. aan. Nou, Dolores klinkt goed hoor. Ja. Goed gesmeerd. Ik denk dat we hem hebben, Joris. Dus hartstikke bedankt weer. Hartstikke goed. Ja. Ja. Mocht je weten wat Joris hier speelde... stuur het dan nu als de weerga in de app van Q-Music. Dit is Martin Garrix. Blijf zien, in. I just might. Bruno Mars worden hier bij Key Music. I Just Might. Horis. Horis. Yeah. Daar is Joris. Laura, goedemorgen. Goedemorgen. En een hele fijne zondag. Ja, Vinden jullie ook een fijne zondag. Heb je een beetje een leuke zondag voor de boeg? Ja, het is uh, gewoon uh, lekker rustig aan. Een keer een dagje niks, dat is ook wel eens fijn. Nou, dat is het een, een is heerlijke fijn. zondag. En dan ga je lekker bank hangen of ga je nog maar buiten? Ja, we gaan sowieso wel eventjes uh, naar buiten een rondje lopen. En ik denk vooral veel Netflix. Vooral Netflix, zei je? Ja. ja. Heb je nog leuke tips? Ik zoek nog een beetje... Ja, een beetje, mag ik weer zeggen. Uh, leuke nee. serie? Ik zal je heel eerlijk zeggen... Ik ben echt van de vrouwenfilms. Oh, ja. Van die ja. films waar je nu bij na hoeft te denken, zeg maar. <laughs> die, die, die menig mannen... Oh, ja. Maar heb je een man? Nee, nee. Oké, okay, dat scheelt ook. Je kan het toch gewoon lekker kijken ja, zonder precies. dat iemand... Kan uh... eerlijk... ja, ja, ja, precies. <laughs> lekker. Nou, veel plezier vandaag. Dankjewel. Je hoorde Joris een liedje spelen op z'n draaiorgel. Dat was dit liedje... Laura, vertel het ons. Wat speelde jongens hier? Het is Another Love van Tom O'Dell. Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd met het q Super leuk, dankjewel. Dat stop ik helemaal vol. En misschien doe ik er nog wel een zakje popcorn bij... zodat je lekker, lekker kan Netflixen verwachten. Nou, dat zou helemaal top zijn. Top, Super, fijn weekend dankjewel. nog, Laura. Ciao, bedankt. Bye, hoi.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 My tears have been used to Jorda speelde op zijn draaiorgel. Jorda Tom O'Dell en Another Love. Zo meteen op Q: een Nederlander en een Belg. Klinkt als een mop, maar het is echt. Wij niet praat, ik je niet hoor. Ja, Bresema en Pommelin Thijs komen eraan.